Van Schaken, die kan hem net niet binnen tikken, maar kan hem wel binnen houden. Dan komt er opnieuw een voorzet en die komt er voor de voeten van Affalay. Nee, net niet. De bal wordt weggewerkt. Dat waren toch weer wat uh, dreigende momenten. Ja, Heitinga pakt de bal alweer voordat Andorra denkt dat er even balbezit zou kunnen zijn. Martins Indi speelt de bal aan de linkerkant van het veld. Een meter of tien over de middellijn uh, richting Kuit. Kuit dan uh, door. Door richting uh, Vlaar. Vlaar naar uh, de rechterkant. Naar Jammaat. Jammaat naar Schaken. Schaken terug naar Jammaat. Jammaat uh, even terug richting Heitinga. We krijgen de volgende wissel. Ruben Emanuelson zo te zien. Bal bezit via de Jong. De Jong uh, op zijn beurt naar Martins Indi. Naar nou, de Jong weer. Terug van de middencirkel. Huntelaar zet hem al goed uit zijn rug. Maar kan de bal niet onder controle krijgen. Maar de overname is goed via Strootman. Strootman aangespeeld. Uh, of Avalai is het dan uh, naar Kuit. Kuit. Balletje richting Huntelaar, kan hij bij Huntelaar komen, komt bij Huntelaar, komt hij voor, wordt weggewerkt door Lima. En dan is bijna Avalai erbij, eerst een leuke moment echt, na een minuut of tien, dat we echt saai voetbal hebben gezien. De jong die de bal niet goed onder controle gaat krijgen. En een uh, dubbele wissel, eentje bij Andorra en bij Nederland. Zijn we nog te kijken naar die bal van Huntelaar, of die hij nou wil voorgeven op stroop, of dat hij eigenlijk zelf probeert te schieten. Nou ja. Dan gaat er uh, bij Andorra eentje uit en dat is Sebas Gomez Perez. Als Andorra nu thuis zou spelen zou hij nu het grapje maken dat hij eruit moet omdat zijn dienst zo begint. <laughs> maar uh, ja, dat heeft nu niet zo heel veel zin. Hij gaat er niet van de kant, dat was een van de aanvallers. En aan de kant van Nels Elftal, belangrijker, dus komt Emanuelson in het elftal. En die komt dan voor Strootman. Dat betekent dat we nu aan aanvoerder 4 toe zijn. En daar ben ik wel benieuwd wie aanvoerder 4 is. Kijk. Oh ja, Kuiters is aanvoerder. Twee staat er natuurlijk in. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Plaats, Kuit is nu weer aanvoerder. Emmanuel Welsen in het elftal vol stroopman die de handjes van de, de technische staf van Oranje schudt. En dan hebben we alleen nog niet verteld, Jack, wie de nieuwe man is in het elftal van Andorra. Ik heb werkelijk geen idee. Eh, nee, ik kon het nummer niet zien. Dus eh, die gaan we direct eh, ongetwijfeld voor u eh, met zijn hele cv en Wikipedia doornemen. Balbezit eh, in ieder geval voor Eurby eh, Emmanuelsson Voor zijn eerste contact met zijn eh, ploeggenoot ook bij AC Milan, Nigel de Jong. Nederland heeft dus eh, de wissels ook opgebruikt. En dat betekent dat het met deze elf verder gaat in het restant van de wedstrijd. En nog een minuut of 16, 17 eh, officieel zal wel eh, door wissels iets extra tijd bijkomen. En het balbezit bij die stand van eh, 3-0 in het voordeel van Oranje is bij Martin Indy. Kuit, linkerkant van het veld. Afleid biedt zich aan, maar krijgt de bal niet. Kuit speelt hem in de middencirkel in de voeten van Heitinga. Heitinga aan de rechterkant in één keer door naar Schaken. Dat zijn dus ballen die me wel bevallen. Daarmee sla je een linie over, komt de snelheid in. Schaken wil om zijn man heen, geeft hem voorzet. Die bal is buiten geweest. Keeper stond heel merkwaardig ook die bal weg. Het was denk ik al een hoekschop, want die grensrechter stond dan met zijn vlag omhoog. Uh, keeper gek stond die bal weg waar hij hem gewoon had kunnen vangen. Misschien dat hij ook... Onder de indruk was van het vlagsignaal, hoe dan ook. Er komt een hoekschop, van de vaart is er niet meer. En die hoekschop wordt nu getrapt door Afalai. Afalai van de rechterkant, uh, weer de luchtmacht van Nederland richting de penalty stip. Bal komt niet hoog genoeg, Nederland kan er dus niet bij komen. Andorra kan wegkoppen, balbezit uh, overname door Ruben Schaken. Kuit nu uh, aan de rechterkant van het veld, uh, speelt die bal richting Afalai... die er is gebleven na het nemen van de corner, even terug naar Schaken. Schaken dan... Uh... Met het balletje richting Janmaat. Een goede strakke bal. Nee, is te hoog. Kan nog niets of niemand bereikt worden. En uiteindelijk gaat die bal dus zomaar over de achterlijn. En heeft Nederland direct de mogelijkheid om de doeltrap van Lima, de doelman van ja, ik moet eigenlijk zeggen Gomez, over te nemen. En Gomez die zal dan direct die bal weer gaan spelen op de helft van Oranje. Zoals het tot nu toe steeds gebeurt, Oranje neemt dan over en gaat een nieuwe aanval opzetten. Het is nog steeds maar 3-0. Het is genoeg. Het is verder niet zoveel aan de hand, terwijl... De... Ja, de gezichten van de spelers die niet invallen, inmiddels toch wat somberen gaan staan. Maar het is koud, het is vervelend. Het is altijd lekker als je weer even in het Nederlands zelf dan mag spelen. Je zet toch weer een interland achter de naam. En ik kan me best voorstellen dat als je een voetballer bent, dat je altijd wil spelen. En dat het als een coach zegt, goed is om fit te blijven voor de wedstrijd tegen Roemenië. Misschien best je belangrijkheid kan aantonen. Maar je wil, zoals gezegd, graag binnen de lijnen staan. Balbezit voor Kuit die dan in ieder geval minuten krijgt. En de bal speelt naar Heitinga. Vier keer eerder speelden Nederland en Andorra tegen elkaar. Toen werd het uh, 5-0, 4-0, 3-0, 4-0. Nu staat het dus op 3-0. Dus dat is in de lijn van de statistiek geen vreemde uitslag. Kwartiertje nog, het zal me niet verbazen, nog één of twee bijvallen. Emmanuelson heeft de bal naar de linkerkant gespeeld. Naar Kuit. twee van de drie invallers. Afalai, de derde, staat erbij te kijken, maar wordt overgeslagen. De bal gaat naar Martins Indy. Maar het is Indy naar Nigel de Jong. Die uh, halverwege de Andorese helft nu in één keer doorpaast naar de rechterkant naar Schaken. Schaken wilde weer op snelheid buiten om langs. Dat is wel het beproefde recept eigenlijk geweest. Nu trapt ze tegenstander er niet meer in. Zit er even met het voetje tussen. Draait Schaken weer de andere kant op. En dan uh, komt er een ingreep van de linkervleugelverdeler van Andorra. Die trapt de bal over de zijlijn. ingooi voor het Nederlands zelf al met Jan Maat. Bal uh, bij Nigel de Jong. Nigel de Jong uh, dan met de combinatie met Jammaat. Die bal krijgt hij toevallig weer in bezit. Nu met goede snelheid. Geeft die bal voor. Heel knap voor. En die bal wordt uiteindelijk net weggewerkt. Goede versnelling van Jammaat. Gevaarlijke en goede snelle voorzet. En het bal bezit inmiddels alweer voor Oranje met de vrije trap. Die uh, dan uh, wordt geconstateerd na een uh, overtreding van Huntelaar. Speerder van uh, Andorra gaat er even bij liggen. En dat zal wel weer even tijd kosten. Het is ze niet te verwijten. Het is niet bewust dat, je, dat ze gaan liggen. En dat ze de tijd willen rekken. Maar het is gewoon de krachten voor zover aanwezig. die steeds verder weg hebben. En het Nederlands zelf dat even moet toezien. hoe Andorra dus een vrije trap krijgt. en even een rustmoment kan inlassen. Balbezit dus voor Andorra. De vrije trap op eigen helft komt bij Nederland. op de helft van Oranje. En is inmiddels weer een in prooi voor Stekenburg. Ja, die Stekenburg, de keeper, heeft niet veel meer hoeven doen vanavond. Dus dan twee keer een. Schot laten we zeggen uit de tweede lijn tegen te houden. In het begin van de wedstrijd een bal van 40 meter. Waarbij een van de Andrése spelers dacht de keeper staat iets te ver voor zijn doel. Laat ik het eens proberen. Nou, daar was geen sprake van dat dat zou lukken. En een minuut of 15 later een nou ja, futloos balletje vanaf een meter of 15. Daarmee is het wel gedaan. Nu krijgt Stekelenburg een doorgeschoten bal voor de voeten. Die geeft hij dan mee aan Heitinga. Heitinga paast nu, slaat nu vaker de rechtsbek over. Nu weer in één keer door naar Schaken. Dan kan iedereen meters maken. Dan kun je als rechtsbuiten de bal ook terugleggen op je rechtsbek. En daarmee weer voor een verrassing zorgen. Dat gebeurt nu ook. Hoewel de bal dan vervolgens wel helemaal terug bij de laatste lijn belandt. Dat heeft dan niet zoveel zin. Kuit aan de linkerkant van het veld. Daar is eigenlijk te druk. Is ook niemand afspeelbaar. Moet de bal weer terug. De Jong zoeken. Weer gaat de bal dan via De Jong ineens naar Schaken. Nu komt Jan Maat er overheen. Kan Schaken naar binnen. En dan durft hij niet de bal binnen door te geven naar bijvoorbeeld Affalay of Huntelaar. Dan gaat de bal weer naar de buitenkant. Dan moet er een voorzet komen van Jan Maat. Schot uh, of de voorzet geblokt door de Andorese verdediging. En een nieuwe hoekschop voor het zelf als ik goed heb meegeteld, zitten we op 12 inmiddels. Klopt. Met de corner die uh, van de rechterkant genomen gaat worden door Avalai. En uh, de druppeltjes water komen weer een beetje vanuit de lucht vallen. Echt regen is het niet. Uh, komt de bal nu. Voor op de rand van de 16 meter gebied wordt weggewerkt. Wordt hij echt goed weggewerkt. Het is in ieder geval die invaller die erin is gekomen. Die we nog niet hebben genoemd. Sergio Morena Marien. Die met een hakballetje iets probeerde te doen. Terwijl er nu ballonnen boven het veld zweven. Is het balbezit bij Avalay. En aan de rechterkant van het veld bij Schaken. Schaken met de versnelling. Maakt een schaarbeweging. Geeft die bal goed voor. Is het Kuit die doorwerkt. En no! De Jong kan er net niet bij komen. Bal nog steeds gevaarlijk bij de 16 meter. Waar Emanuelson probeert... De bal weer goed in te brengen. Uiteindelijk het wegwerken van Andorra onzorgvuldig. En het balbezit voor Martens Indy. In Tegenstel ik tot de eerste helft waarin het zelf al twee keer scoorde. Maar niet heel veel gevaar voor heel veel gevaar zorgde eigenlijk. Is dus de tweede helft. Ja ze maken er dus weer maar één. Maar er zijn zeker vier, vijf, zes momenten omheen. Die een goal hadden kunnen zijn met een beetje meer geluk. Zo is het wel dreigender. En zoals ik zei, ik ben ervan overtuigd dat er nog wel één of twee gaan vallen. Ja, dan moet je dit niet zo doen. Kuit, een paas die eigenlijk tussen twee, drie linies doorschiet. Weliswaar in de breedte. En dan vervolgens uitkomt bij Jan Maat. die bang is voor een tegenstander. in zijn been eigenlijk half inhoudt. Dat doet zijn tegenstander ook. En dan komt er een ingooi uit omdat die bal toch door een van de Andorese spelers is aangeraakt. Een ingooi voor het zelf, zelf. Die gaat dan terug naar Heitinga. Heitinga en Manuelson. Nog een uh, minuut of 10 in deze wedstrijd. Martins Indy aan de linkerkant van het veld. Kuit biedt zich aan, maar wordt overgeslagen. De bal gaat terug naar. Immanuel Sonnen geeft hem dan weer terug naar Heitinga. De bal is dus helemaal naar de rechterkant van het veld. Bij Janmaat. naar Schaken. Schaken met zijn mannetje achter zich. Met Garcia. Schaken die best leuke dingen doet. Uh, Naitre de Jong uh, die de bal speelt weer richting Schaken. Dat was een lastige bal over Naitre de Jong. Janmaat met snelheid corrigeert. En speelt de bal weer naar Heitinga. En zo uh, zal men in Andorra ook heel tevreden zijn. Want uh, als je tegen Nederland met uh, 3-0 verliest... In, uh, in een wedstrijd uh, waarin je een kwalificatie kan bewerkstelligen... dan doen ze het helemaal niet zo slecht. Het is natuurlijk uh, geflateerd in het voordeel wat dat betreft van Andorra. Als je echt gas geeft, wordt het veel grotere afstand. Maar Nederland heeft uh, enigszins met een rem erop gespeeld... en komt tot een uh, ja, respectabele overwinning. Niet meer dan dat, een wedstrijd wel om heel snel te vergeten. Volgens mij, rechts van ons wordt de meneer nu van de tribune geplukt... omdat hij een fakkel aan had gestoken. Dat wordt niet heel erg gewaardeerd. Dat ja, levert ja. boetes op. Ja, daar rechts staan nu meneer in... Uh... Uh, gele jassen bij, zeg maar. Stewards dat levert ook wat gefluit op voor mensen die eromheen staan. en dat, dat weer een beetje overdreven vinden, maar dat mag nog Zodan, nou helemaal niet. Zonder hij wordt deze hier nu uh, buiten het stadion ondervraagd. Mm -hmm. En het uh, kost hem dan de laatste negen minuten van deze wedstrijd. Die uh, geluksvolg op de massa. <lacht> <lacht> hij is ook nog voor de drie ja. weg, als hij een beetje geluk heeft. <lacht> wat een massa, prima. Er wordt nog gewisseld. Uh, ja, ja. Uh, Mark Bernauscano kano komt erin. Wie kent hem niet? En Hugo Moreira, door ons Martin Moreira genoemd, die uh, gaat naar de kant. Die is eigenlijk een beetje de pechvogel van de avond, want ja, die is continu Ber Die Bernouz, Die heeft nog in Barcelona B gespeeld. en oh, die, heeft, uh, die heeft uh, getraind onder Van Gaal en onder Mourinho. Heeft niet de slechtste meegemaakt daar, maar het heeft niet gewerkt. Nee. Nee, want hij is invallen bij Andorra in de slotfase van de wedstrijd. Terwijl uh, Martin Indi die bal tekort speelt. Natuurlijk de jong daardoor de balverlies leidt. Is het balbezit nog voor Andorra? Gaat Andorra nog een keer richting het 16 meter gebied. Wat sterker nog. Ze komen het 16 meter gebied binnen. Wat kan ik een spanning opbouwen? Want het is inmiddels Vlaar die de bal hey, Die zich erin verslikt. En Andorra krijgt de eerste corner. En dat betekent dat de sportploeg van het jaar bekend is uh, in Andorra. <laughs> <laughs> Met uh, nu de corner van de rechterkant van het veld. Een uh, corner die uh, misschien nog wel gevaar kan, uh, kan opleveren. Een bal die uh, van de rechterkant... Uh, nou, dat is het officiële weigering, want er is nu een speler die erbij stond, maar die loopt weer weg. En uiteindelijk uh, gaan er nu twee spelers naartoe. Dat zijn uh, voor de statistiek in ieder geval uh, Pujol en uh, Moreno. En het zou hartstikke leuk zijn als die corner ook daadwerkelijk genomen wordt. Alhoewel ik het idee heb dat men dit moment koestert als uh, iets heel uh, historisch. Want men wacht en wacht en wacht tot iedereen op de foto staat. Komt die corner voor, wordt weggewerkt uiteindelijk uh, in het hart van de verdediging de Huntelaar. Wordt die weer teruggewerkt naar de man die de corner nam. Door Pujol. Die, uh, die poort dan bijna uh, Huntelaar en uh, gaat nu nog een keer uh, het duel aan. Huntelaar denkt. Ik vind hem prima zo. En knalt al de, de bal naar voren. Die opgepakt wordt door Kuit. Goed gedaan. En dan uh, via Avaluai krijgt Nederland de mogelijkheid misschien om te counteren met schaken. En ja, met Kuit. Een ruimte, dus uh, Kuit met zijn uh, loopvermogen nu aan de bal. Die zoekt, vindt schaken. En wie is daar nog meer bij? Dat is de man van de paas. Afflei vanaf de rechterkant. Schijnbewegingen dan het strafselgebied binnen. Dan verspeelt hij even. De bal wordt hij vastgehouden. Tenminste, dat vindt hij zelf. Dat vindt de grensrechter ook trouwens. En dus komt er een vrij schop voor het Neon zelftal. Ja, dat. Uh, had Nederland zelf dan misschien iets beter kunnen uitspelen. Want dit was toch een counter met mogelijkheden. Het is ook grappig om daarover te spreken trouwens tegen Andorra. Een counter met mogelijkheden. Maar goed, in de tijd van Van Basten hebben we nog wel eens naar wedstrijden gezeten kijken tegen... Wat was het, eh, Luxemburg, waarbij je aan het einde blij ja, dat het 1-0 gebleven was, was. Ja, was een zwaar bevocht overwinning. toen. En nee. dat, daar zijn we toch wel behoorlijk voorbij al een aantal jaren. Vrij schop voor het 0 al. Emmanuel achter de bal. Emmanuel staat daar inderdaad bij, die kan een hele aardige vrije trap nemen. Maar uh, er staan uh, twee spelers nu uh, bij. Uh, ik heb toch het idee dat Emmanuel het gaat doen, want ook Schaken staat erbij. Schaken geeft aan, denk ik, in welke hoek je moet schieten. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Emmanuel kijkt. Speler bij AC Milan, die nu de bal speelt over het muurtje heen. Maar ja, dat is niet goed. Want er is nog niets en niemand te bereiken. Er is weliswaar over nagedacht, maar klopt eigenlijk niet te lang. En is de doeltrap er weer voor de goalie van Andorra. Wel de eerste mensen het stadion verlaten. Het is een wedstrijd geweest waarvan je inderdaad later afvraagt: van ja, je moet het spelen tegen dit soort kleine landen waar de discussie natuurlijk steeds vaker oplaait. Omdat je het feit dat je zegt: nou, het is maar 3-0, maar het heeft zo weinig zin. Uh, in ieder geval uh, voor de grote ploegen. Andorra zal dit soort wedstrijden natuurlijk koesteren. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld na een paas van Jammaat voor Kuit. Kuit heeft wat ruimte om wat te lopen. Afvalai komt naar de bal toe. Kuit draait naar binnen, geeft de bal mee aan de Jong. Dat is dan elke keer zeg maar, het uh, drewend angelpoel. Maar dat betekent dat de bal eigenlijk altijd eerst teruggaat. Voordat hij weer verlengd kan worden naar de andere kant van het veld. Dat haalt per definitie de vaart er wat uit. Nu aflaai met een schot van afstand. Nee, want hij krijgt de bal recht voor het doel. Maar durft niet. Geeft hem aan de zijkant mee aan schaken. Dat is uiteraard de rechterkant. Dan komt de bal voor het doel. Wordt weggekopt. Blijft eigenlijk hangen op de rand van het stafselgebied. Maar wordt dan door Andorra toch weer richting de middenlijn getrapt. Dan staat er uiteraard van Andorra geen meer. Zo is die bal weer prooi voor Martins Indy en Avelay aangespeeld. Avelay met kuit aan de zijkant. Avelay draait en geeft de bal terug aan Martin Zin. Afvalaai is wel aanwezig hoor, in zijn invalbeurt. Uh, hij bevalt me wel. bezit richting Emmanuel Wilson. Emmanuel Wilson die dus het korter binnen de lijnen staat. Maar, uh... In ieder geval ook een speler op wie je natuurlijk kan bouwen op meerdere posities. Alhoewel Van Galen hem niet echt ziet als linksback. Hij heeft het nog overwogen in deze wedstrijd. Maar Martins Indy ziet hij toch als linksback in de wedstrijd tegen de Roemenen. Terwijl de bal achter is geweest. En Kuyt denkt nog kansrijk te zijn. Maar hij heeft dus inderdaad met het idee gespeeld om Emmanuel Welson van in deze wedstrijd als linksback op te stellen. Maar Martins Indy is de linksback aanstaande dinsdagavond. Als we om 8 uur Nederlandse tijd volgens mij gaan aftrappen in Boekarest voor een inmiddels hele belangrijke wedstrijd in die kwalificatierijks. Roemenië uit. Een lastige wedstrijd en meteen een hele goed eikpunt om te kijken hoe ver dit elftal onder Van Gaal is zonder Snijder, zonder Robben, zonder Matthijsen. Balbezit nu voor Emmanuelsson Kropt de bal een beetje in de lucht. De Avalai laat zich wegduwen, krijgt de vrije trap mee. En die vrij schop wordt al snel genomen door Emmanuel Son. En die komt dan aan de linkerkant bij Kuit terecht. Kuit uh, paast weer ja, toch weer half terug naar Heitinga. Heitinga naar de rechterkant van het veld. Daar is Jan Maat. Dat wil afvalleiden de bal wel. Die kaatst hem terug op Jan Maat. En dan gaat de bal naar Emmanuel Son, die nu wat ruimte heeft in de as van het veld. Dan de bal naar Huntelaar speelt. Die kaatst naar Kuit. Aan de linkerkant van het veld komt nu Martens in die mee. En er komt een tackle van de rechtervleugelverdediger van Andorra. Die gaat keurig voor de bal dit keer. De bal gaat wel over de zijlijn gooi voor Kuit, die de bal eigenlijk al drie, vier seconden in zijn hand heeft, maar niet weet waar hij naartoe wil gooien. Dan toch kiest voor Martins Indy. Klein driehoekje, Martins Indy krijgt de bal opnieuw, geeft hem weer mee aan Kuit. Zo hou je wel de bal en denkt de tegenstander, waar zijn we precies? Maar schiet je er geen meter meer op. Als Kuit nu zich wat onder druk gezet voelt, gaat de bal zelfs helemaal terug op de eigen held. Waar hij dan weer wordt opgevangen door Heitinga en Vlaar. En via Vlaar nu zelfs denk terug gaat naar de keeper? Nee, naar de zijkant. Bal uh, voor uh, Martins Indy. Ik vraag me altijd af, uh, hoe uh, heeft een speler zo'n wedstrijd te ervaren? Nou, oké, okay, er is niks aan de hand geweest. We hebben gewoon een lekker partijtje gespeeld. En het had allemaal wat beter gekund. En, uh, maar oké, okay. het zijn van die wedstrijden waar je niet zo lang over hoeft uh, na te praten. Ja, en waar je right? het ook eigenlijk nooit goed doet. Dat is ook Dat weer een, is cliché, ook een maar... beetje het probleem. Goede bal uh, overigens, uh, nee, iets te hard van uh, Avalai. Die probeerde die bal uh, op snelheid uh, te spelen richting Schaken. Schaken kon er niet bij komen. kreeg hem iets te hard uh, achter zich gespeeld. En zo tikken de minuten weg... En uh, hebben we nog met uh, twee officiële speelminuten op, de, op het scorebord. Die stand van 3-0. Doelpunt te maken is voor het uh, geval dat u het gemist heeft. Van der Vaart, uh, Huntelaar. En de derde goal was uh, Van Schaken, de debutant in deze wedstrijd. Balbezit uh, voor de doelman. En uh, één ding weten we zeker. Andere spelers moeten nog wachten op hun debuut als het ooit zover komt. Voor Vermeer lijkt dat verder weg dan voor Douglas. Maar in ieder geval is het nog niet uh, daar waar uh, men hoopt. Met een klein haasje het... Uh, het strijdtoneel te kunnen verlaten. De enige die echt iets heeft overgehouden... behalve het Nederlands Elftal, die drie punten... is uiteindelijk de jubilaris vanwege zijn 101e Interland van de Vaart. Die overigens nu toekijkt hoe Andorra op de helft van het Nederlands Elftal... nog een vrije trap mag nemen. Ja, wil je ook gaan afvragen hoe dicht de buurt van Douglas bij is? Want van Gaal op de persconferentie liet zich toch ontvallen... dat hij... Eigenlijk in plaats van Douglas nog liever nuiting zou hebben opgeroepen. Maar dat hij nou eenmaal met Jong Oranje aan de slag was. Nou, we weten inmiddels dat Van Gaal dat belangrijk vindt. Dus die staat ook hoog op het lijstje. Ja, en het je... vanwege met name zijn linkerbeen, ja. he, zei hij. Ja, ja, ja. En dan heb je natuurlijk, als je puur kijkt naar wie heb je als sowieso centrale verdedigers nog, ook nog de vrij. Ja. Die uh, komt er weer aan die komt er weer moment. aan. Dus dan, dan heb je toch wel... Maar er nog niet afgeschreven? Ik, nee, nee. Ik vraag me af in, in hoeverre Bruma, als hij zich weer doorontwikkelt... en bij jongeren aan je goed zou spelen, of die weer in beeld komt. Er is kortom wel... Kortom dus is heel veel hoop voor Douglas. Ja, nee, maar ja... ja nee, het, is wel... reëel. het is wel reaal. Het is niet zo, mag gezegd, dat hij meegaat naar Brazilië, denk ik. Mag nee. Dat duurt nog even, geloof ik. Ja, dat duurt zeker, alhoewel hij nog een openstaand retourtje heeft. De bal bezit in ieder geval van Heitinga. Aan de rechterkant van het veld uh, dan met uh, Jan Maat. Jan Maat uh, met een uh, actie richting Avalai. Avalai versnelt. Uh, krijgt een uh, tikje tegen zich aan. Zegt dan, uh, uh, het is echt een overtreding. En uh, de man die de overtreding begaat zegt dan... er was nog niks aan de hand van de bal, Maar er zat toch echt ook een, uh, een enkeltje tussen... in dit geval van uh, van Avalai. Vrije trap, uh, halverwege de helft van uh, Andorra. Een enkeltje op, uh, van in een retourtje van Douglas was het hè? Ja. Die is mooi. In ieder geval de vrije trap voor Afalai. En die gaat zoeken naar het hoofd van nou ja, bijvoorbeeld Nigel de Jong of Ron Vlaar. Want die zijn mee. En nu staan ze allemaal buitenspel. Jammer. Want die gaat er wel in. Nou, hij gaat er niet eens in ook van de Jong. Maar de buitenspelval hebben ze bij Andorra goed opgetraind. Want die, die klapte perfect open. Toen de vrije schop kwam ging het elftal van Andorra als een muur naar voren. En er waren er van Oranje vijf in het strafschopgebied aanwezig om eventueel te koppen. En die zouden alle vijf... Een call hebben gemaakt die niet zou hebben geteld omdat ze alle vijf buiten spel stonden. Sterkste punt van Andorra, grensbewaking. Zo is dat. Ja, ze hebben ook niet zo ongelooflijk veel grens om te bewaken, dus niet zo moeilijk. Nee, en terwijl het steeds kouder wordt, kijk ik naar... Met vol verlangen klopt ons hart richting de vierde man die dan de extra tijdrecht aan gaat geven. Balbezit is voor Andorra. En uh, uiteindelijk kan Janmaat niet bij de bal komen. Is het balbezit uh, toch nog een keer voor Andorra. Dan wordt de bal diep gespeeld. En kan Andorra misschien een aanval opzetten. Nee hoor. Want uiteindelijk zit daar heel goed uh, Vlaar tussen. Vlaar met heel veel rust aan de bal. Via Jammaat de bal naar Stekelenburg. En Stekenenburg op zijn beurt naar uh, Martins Indy. Martins Indy met het balbezit in, uh, dat, op dat uh, echt de slotfase zal zijn van uh, deze wedstrijd. Met een bal van uh, Emmanuelson nog naar de rechterkant van het veld. Dus een mooie bal naar Schaken. Zeker een goede bal. Schaken. ziet hem nog wel met de stuit komen. Dat is voor de controle altijd wat lastiger. Hij heeft hem nu toch aan de voeten liggen. Terug naar Jan Maat. Een voorzet zou kunnen. Kijt wil de bal graag, maar die gaat naar Affalai. Kijt staat in het strafvolkgebied. En Affalai staat 30 meter van het doel. Die verplaatst u het spel naar de linkerkant. De linkerkant waar Emmanuel Sonnen weer terug speelt naar Vlaar. Zo is weer de snelheid eruit. En staat bij Andorra iedereen weer achter de bal. De Jong levert ook wel weer zo in. Dat is ook geen beste wedstrijd hoor, van De Jong. Die heeft ook voor zijn doen zeker heel veel ballen ongelukkig ingeleverd. Zoals ik toch vind dat NEL zelf al vrij veel slordigheden heeft laten zien vanavond. Ook wegglijden, dat gebeurt er vaak. En dan kun je zeggen, ja, dat, het veld is niet goed of het is nat of wat dan ook. Maar er was ooit een trainer die zei... de beste oplossing is gewoon blijven staan. Ja, absoluut. Balbezit van Kuit is ook niet, althans de, de, de balvoortzetting is ook niet goed. En Andorra doet het dan ook niet goed. Mensen beginnen te fluiten. Mensen vinden het wel mooie mensen, eh, geweest. De mensen krijgen het koud. En eh, 3-0 zal wel op het scorebord blijven staan. Bij de bal nog die een keer naar de rechterkant van het veld gaat. Met schaken en met jammaat. En dan zal het ongeveer gebeurd zijn. Op de bank van Andorra zegt men maar, ook tijd, tijd. En eh, dat zou iedereen goed uitkomen. Martensin heeft nog een uh, laatste balletje en die geeft hier aan Vlaar. Vlaar naar Heitinga en dan uh, zegt de scheidsrechter die nog eens op het klokje kijkt dat het allemaal nog wel mag. En dan gaat de bal nog een keer via Afelai rond. Afelij, Jan Janmaat. Afelai aan de bal, die dribbelt nog wat. De Jong, Janmaat. De laatste keer dat er een uh, Andres been tussen zit wellicht als de bal nog een keer richting de middenlijn gaat. En uiteindelijk voor de voeten komt van Heitinga. Heitinga naar Emanuelson. Zo speelt het NEL zelf al de tijd wel vol. Maar zou het misschien aardig zijn, ook voor het publiek... dat toch in de tweede helft vanaf minuut 49 eigenlijk niks meer gezien heeft na die drie goal. Derde goal van Schaken, ja, wel wat mogelijkheden uiteraard. Om dan in de slotfase nog eens een keer te proberen om een bal in de buurt van het stadsvoetbied te krijgen. Nou, dat lukt niet. Het is voorbij. 3-0. 1-0 van de vaart, 2-0 Huntelaar en na rust 3-0 Schaken. Geen wedstrijd om nog heel lang over na te praten. Maar ja, dat gaan we wel doen. Ja, correct. Ik weet alleen niet hoe lang. Dat uh, hangt een beetje van uh, als en Dijk af die hier uh, mee heeft zitten kijken. Het 9 voor half 11. U heeft van ons nog te goed het uitgestelde nieuwsbulletin van 10 uur. Kabinet zeggen dan altijd. Luister morgen van 11 tot 12 naar Troskamerbreed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mariel Hageman met het NOS journaal. Willem Holleder is in het NTR programma College Tour alle vragen uit de weg gegaan over de liquidaties in de onderwereld waarmee hij in verband wordt gebracht. Hij zei ook dat hij aan de Heineken-ontvoering geen geld heeft overgehouden. Al het geld is op het strand verbrand door mede-ontvoerder Frans Meijer, zei hij. Holleder zegt nu geld te moeten lenen. Wat hij verdient met zijn column, moet hij afstaan. Justitie heeft volgens hem ten onrechte beslag gelegd op 18 miljoen euro. De Heineken-ontvoering noemt hij naïef en verkeerd. Het vastketenen van de slachtoffers betreurt hij nu. Zijn levensles is doe je best en word gelukkig.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 En dan is langs de lijn nog iets meer dan een half uur sport op Radio 1. Zometeen gaan we natuurlijk nabeschouwen... wat betreft de wedstrijd van Oranje tegen Andorra, die dus eindigt in 3-0. We gaan interviews horen vanuit de Kuip. En Alfons Groenendijk, die hier nog steeds is... die gaat straks zijn licht doen schijnen over de tweede helft. We gaan nu naar Bas Stigler, begrijp ik, in de Kuip, Bas. Ja, met de aanvoerder Kevin Strootman. Dat is gek eigenlijk om te zeggen. Ja, klopt. Bij het Nederlands zelf al wel, ja. Uh... De derde aanvoerder is leuk, maar uh, ja, we zijn vooral blij dat we drie punten hebben. Maakt het het anders voor jou zo'n avond met zo'n band? Het is wel iets speciaal als je uh, het veld op komt. Maar als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dan, uh, dan probeer je gewoon je eigen spel te spelen. En dan denk je niet aan dat je een band om je arm hebt of niet. Uh, wat moet je nou van deze wedstrijd vinden eigenlijk? Uh, dat we de drie punten hebben, dat dat goed is. Kijk, uh, we spelen heel verdedigend, lastig om, om tegen te voetballen. We komen uh, snel op 2-0 voor. Dan ga je er eigenlijk vanuit dat er een grotere score wordt. Maar ze beperken zich alleen maar tot verdedigen. Dat is lastig. Als we het iets beter hadden uitgespeeld dan je een grotere uitslag neergezet. Maar ja, we hebben drie punten en op naar de volgende wedstrijd. Ja, had het tempo iets hoger moeten misschien? Ik denk dat het wel... We begonnen zeker in een hoog tempo. De eerste 25 minuten, 30 minuten. Daarna werd het wat minder. De tweede half begonnen we weer in een hoog tempo. En daarna ja, werd het een stuk minder en werden we wat slordig. En uh, Ja, dat is jammer. Ja, ik had vooral het gevoel dat jullie in fase wat uh, te veel kozen voor breed of terug. En wat minder risico, wat minder meteen diep. Want kijk, ik die actie van jou met de 1-0, dat is nou wel eigenlijk wat je meteen voor gevaar zorgt. Nee, klopt, het is zo. Maar vaak waren de ruimtes ja, heel klein. En dan, dan probeer je ze eigenlijk kapot te spelen door van kant te wisselen. Dat had misschien iets sneller gekund. En misschien ja, iets vaker voor de diepte kunnen kiezen. Maar uh, Klaas werd uh, door twee man de hele tijd verdedigd. Dus dat is lastig om hem dan te bereiken. Maar wat ik zeg, ja, we, hebben, we hebben drie punten. Dat was misschien niet onze mooiste wedstrijd. Dat weten we zelf ook wel, maar ja, het is gewoon een goed resultaat. Het is ellendig. Je doet nooit goed eigenlijk op dit soort avonden. tenzij je de team maakt. Ja, klopt, dat is zo. Iedereen gaat ervan uit dat je een grote uitslag... je hoort alweer van, uh, dat je zo'n uitslag als tegen San Marino neer moet zetten. Maar vandaag is dat niet gelukt. En, uh, aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant. We hebben drie punten. Dankjewel. Is goed, graag Zo als Van mijn Style Council en My Ever-Changing Moods. We gaan naar het matchcenter. Frank, laat even kijken wat voor gevolgen dit heeft. Andere wedstrijden in de pool van Nederland afgelopen. Ja, Turkije-Roemenië was natuurlijk al afgelopen. Dan wint Roemenië. Heel belangrijk, die zware uitwedstrijd in Turkije. Dankzij een goal laat in de blessuretijd van de eerste helft. 1-0 voor Roemenië. Dus ook de volle winst uit drie wedstrijden. Net als Nederland en Estland-Hongarije. Laat goal van Hongarije van Hajnal. Die dus de uitwedstrijd bij Estland winnen met 1-0. En dat betekent voor groep D dat Nederland aan de leiding komt. Het neemt het over van Roemenië. Maar puur op doelsaldo. Het verschil is plus 8 voor Nederland en plus 7 voor Roemenië. Maar Roemenië nog geen tegengoal gehad. En daar moeten we dus nog tegen. En Hongarije staat in die groep op de derde plaats. En je kunt zeggen dat Turkije, Estland en Andorra... al redelijk op achterstand zijn gezet. Maar we mogen Turkije natuurlijk nog niet uitvlakken in die pool. Ja, Hongarije hopen voor punten uit Hongarije? Hongarije heeft zes punten op dit moment. En Nederland en Roemenië allebei negen. Ja, dus inderdaad, wat we eerder al zeiden, als Nederland gewoon wint... Komend, uh, komende dinsdag dan uh, doen we goede zaken, om het maar uh, zo te zeggen. We komen straks bij je terug, Frank, voor de andere wedstrijden... want er is heel veel gescoord en heel veel gevoetbald ook. Ja, Fons uh, uh, Groenendijk. Um, ik hoorde net Kevin Stroopman zeggen van... ja, het is wel bijzonder zo'n band als je hem om hebt. Maar als je eenmaal in het veld bent, dan denk je er niet meer aan. Dan denk je, hè? Huh? Ja, goed, ik heb er natuurlijk iets over gezegd, omdat hij, hij is natuurlijk nog niet zo ervaren. Maar als je natuurlijk aanvoerder bent, dan, ja, dan ben je daar ook voor je medespelers natuurlijk uh, ja, in alles zo'n beetje bij te staan op het veld. En, dus je bent je wel degelijk bewust natuurlijk van het feit dat je, dat je de captain bent. Ja, ik denk dat u het niet zo bedoelt. Hè? Ik denk nee, dat u, uh, nee, nee, maar dat is, uh, dat is nog de jeugdigheid. En hij zal ongetwijfeld wel groeien in die rol. En uh, ik begrijp heus wel de gedachte erachter. Mm. Alleen, uh, ik had hem vandaag een van de vaart gegeven. Hij zei um, drie punten en dan ging het om. Ja, het, het leukste moment was, uh, was uh, denk ik de goal nog van, uh, van de debutant Schaken... de tweede helft. Maar het was wel heel erg doorsnee hoor, allemaal. En er zat weinig uh, snelheid in... Uh, die extra klasse die heb ik de hele avond wel een beetje gemist. En Tuurlijk, zo'n ploeg speelt verdedigend, dat weet je. Um, die moet je dan kapot spelen, zoals uh, Stroopman ook zei. Van kant wisselen. Uh, ja, dan moet het heel snel. Maar dan moet je ook wel de spelers hebben om uh, een mannetje uit te spelen. En ook korte combinaties, snelle combinaties door het centrum. Ja, En dan kom ik terug op dat super trio. Dat heb je vanavond wel gemist, want die kunnen dat wel... He, waar anderen ja, daar gewoon veel meer tijd voor nodig hebben. Ja, Narsing en, uh, Van Persie, uh, nou, Snyder, Robben. Sneijder, ja, oh ja, Robin, ja dat nog, zijn ja. wel mensen natuurlijk die, die wat extra's kunnen brengen. En ja, dat ze, ook Van Persie is in de kleine ruimte natuurlijk een meester. En dat hebben we vanavond niet gezien. Ja, maar ook het, het, het feit dat ze zo compact speelden, denk je dan toch dat dat had uitgemaakt? Dat Andorra zo compact speelde. Nou ja, we zitten ook met een schuin oog uh, een beetje te kijken wat er in Dublin gebeurt, waar Ierland tegen Duitsland speelt. Ja, die Ieren die lopen er met acht man steeds uh, voor de bal. En de Duitsers uh, krijgen ruimte en maken er een voetbalshow van. Ja, wij hadden vanavond niet de klasse uh, om, om er een show van te maken. Um, en dat heeft natuurlijk wel te maken met, dat, uh, met die speelwijze van Andorra. Met tien man een muurtje neergooien. Ja, dan heb je kwaliteit nodig. En dat hadden we vanavond te weinig. Ja, wat vond je van Kuit? Kuit, uh, ja, die, die viel in uh, voor op een voor hem uh, vreemde positie... wat aan de linkerkant. Ja, dan draait hij natuurlijk naar binnen... en dan naar zijn rechterbeen om die voorzetten te geven. Dat deed hij een paar keer heel aardig. En daar had uh, met name uh, Huntelaar had daar nog wel een goal uit kunnen maken. Ja, dat is niet gebeurd. Het was voor Dirk wel leuk natuurlijk om de wedstrijd te eindigen als captain. Ja. Dan uh, uh, Avlai, die uh, op een gegeven ogenblik ook invalt. De, zie je dat hij uh, gegroeid is in vergelijking tot, uh, laten we zeggen, een half jaar, een jaartje geleden? Nou, het is, het is wel zo dat hij natuurlijk een, een jaar heeft stilgestaan hè, vanwege zijn blessure. Ja, dat, is, ja. Ja, dat is afschuwelijk voor zo'n jonge, talentvolle speler, wat hij toch is. En ja, je ziet dat hij nu uh, bij Schalke langzaam hè, gaat hij zijn draai vinden. Ik heb hem van de week zien spelen, maakt een goede goal. Maar wat ik vooral zag, is dat de drive terug was, de acties, de snelheid... Ja, dat heeft even tijd nodig na zo'n kruisbandletsel. En ja, hij heeft nu vooral wedstrijden nodig. En dan zal dat ook een van de spelers worden in de toekomst waar het Nederlandse aftal uh, aan hangt. Ja, dat één keer raken, waar, waar Bas geloof ik aan refereerde in het, in het uh, verslag, wat hij natuurlijk bij Barcelona in die periode, dat hij daar heeft kunnen spelen, heeft kunnen perfectioneren, in ieder geval heeft kunnen zien ja. hoe het moet. Hij doet dat natuurlijk als geen ander. Ja. Zie je dat hij daar inderdaad ook heeft opgestoken? Ja, daar kon hij wel uh, natuurlijk, uh, bij, ja, als dat elf dat draaide van Barcelona en hij kreeg zijn invalbeurt... en dan kon hij daar wel in mee... En met name dat voetbal heb je, heb je eigenlijk nodig tegen zo'n ploeg als Andorra... Hè, wat bijvoorbeeld Spanje speelt en wat Barcelona speelt. Ja, dat hele korte tik en dat gaat zo snel. Echt helemaal kapot spelen. Ja, en dan, dan, dan gaan er op, op een gegeven moment gaan er gaten vallen... en dan komt er ook ruimte en dan krijg je ook kansen. Maar dat is bij het Nederlands is dat, is dat toch niet aan de orde op dit moment. En ja, Afelai is wel een speler die dat, die dat moet kunnen. En, maar hij heeft, hij heeft nog gewoon tijd nodig en dat krijgt hij ook wel... Natuurlijk, En dan gaat dat wel goed komen met ja, hem. Ja. Stekelburg, foutloos, hè? Vond je niet? Ja, ik vond het wel jammer dat ik <laughs> vandaag niet ben geselecteerd. Want ik had moeiteloos vandaag die wedstrijd kunnen keepen. Dat had ik waarschijnlijk wel foutloos ook gedaan. Ja. Even kort vooruitkijken naar uh, uh, Roemenië. Dan wordt de, de opstelling dus iets aangepast. Dat heeft hij van tevoren ja. al gezegd. Dan gaan we Van Persie zien. We gaan Narsing uh, zien, bijvoorbeeld. Um, Afelai waarschijnlijk, die gaan we ook wel terugzien. Um, wat verwacht je van dat duel? Nou ja, je kan misschien zo'n wedstrijd uh, krijgen als het meezit, uh, Zoals uit bij Hongarije. Uh, ruimte. Uh, en dan met snelheid voorin. Uh, Narsing is in die wedstrijden natuurlijk ook uh, gewoon heel goed. Uh, dat hij uh, ruimte krijgt, dat heeft hij ook bij Hongarije laten zien. En die Ricardo van Rijn gaat ook spelen? Van Rijn als rechtsback, Dat vind ik ook wel uh, een logische set. Uh, want die vind ik toch iets verder als, uh, als Janmaat. Ja, en, en Nederland uh, zal toch... Een, een hete avond tegemoet gaan daar... maar moet rustig blijven in balbezit... en, en moet uh, vooral zorgen hè, dat, uh, dat ze zelf... Uh, vanuit misschien uh, iets meer inzakken... Ja, toch die ruimte creëert om, om de eigen kansen te krijgen. En ja, als dat lukt en de Roemenen gaan aanvallen voor eigen publiek... Ja, dan heb je toch kans dat je daar die wedstrijd ook uh, gaat winnen. Ja, nog even over Jan Maat, uh, schiet mij te binnen. Uh, die viel mij wat tegen, jou ook? Ja, het is, het is voor zo'n rechtsback is het natuurlijk moeilijk. Als je, ja, je wordt niet beoordeeld vanavond op je verdedigende kwaliteiten. Want je wordt nauwelijks getest. Dus dan gaat het erom hoe goed ben je dan in opbouwend-aanvallend opzicht. Nou, dat is het opkomen. Nou, dat bijvoorbeeld Emmanuelsson aan de linkerkant. Uh, is, is, zou eigenlijk een ideale wedstrijd zijn geweest voor hem. Maar uh, Jan Maat, die, uh, ja, die deed dat wisselend. Uh, een paar slechte voorzetten, een paar redelijke. Maar al met al uh, ja, was het voor hem moeilijk. En, en ja, blijft er dan uh, een, een magere zes over van zo'n avond voor hem. Ja. Goed, al met al, uh, ja, we hebben gewonnen. Ja, ik, dat weet, is het ook. Nee, maar je, je moet eigenlijk het boek zo snel mogelijk dichtgooien. En ik stap straks in die auto en dan ben ik die wedstrijd alweer vergeten. Want uh, we gaan dan op naar de dinsdag. En, en zo, zo moeten zij dat ook doen. Uh, morgen nog even misschien napraten. Maar dinsdag is het toch uh, cruciaal. Oké, okay. goed, spreken we elkaar dan. Dankjewel voor nu. Alsjeblieft. Dat was Aziz en uh, Turn Me On om 11 minuten over half 11. We hadden een hele grote uh, score verwacht. Het werd het niet in de Kuip. Um, ergens anders wel. Uh, HCR uit Rotterdam die won in de Europa League van Grange, namelijk uit Schotland. Toen uh, werd het 13-0, dat is een uh, record in de Europese Hockey League. Topscorer was Jeroen Hetzberger met uh, vijf treffers. HGR is ook meteen als eerste Nederlandse club al uh, zeker van een vervolg in het toernooi. Goed, uh, er zijn heel veel uh, andere wedstrijden gespeeld, die gaan we zo, uh, die gaan we zo halen bij uh, Frank Villa. Toch even bij Bars kijken, die staat in de katakomben van de Kuip. Jij meteen in afwachting van Louis van Gaal. Uh... Ja, nou, de bondscoach staat naast me, dus uh, we kunnen wat mij betreft gewoon meteen oh, beginnen. Uh, nou, heel goed. Ben je nou tevreden na zo'n avond? Nee, dat ben ik niet. Uh, want ik ben ook teleurgesteld dat het maar uh, bij 3-0 is uh, gebleven. We hadden in de tweede helft zeker kans op uh, meer doelpunten. En dan was het publiek waarschijnlijk uh, tevreden naar huis gegaan. En ik denk niet dat het publiek nu tevreden naar huis is gegaan. En los van het feit dat niet alle kansen erin gaan, maar wat is er dan zeg maar in het spel wat niet bevalt? Nou, in de eerste helft zijn we enorm sterk begonnen. Uh, met ook direct druk op de bal, met uh, spelen via de vleugels. En, en lens en schaken kwamen een man voorbij en werden uh, voorzetten gegeven, kansen gecreëerd. Uh, dat vond ik de eerste 20 minuten, uh, 25 minuten heel erg sterk. Hebben we ook twee doelpunten gemaakt. Heb je eigenlijk al de wedstrijd uh, gewonnen. En dan verwacht je eigenlijk dat het uh, uh, na die twee doelpunten makkelijker gaat. Maar dat was niet het geval. Ook al omdat uh, uh, Andorra steeds meer ging inzakken. Dubbele dekking ging geven aan, aan de buitenspelers. Ja, en, en uh, dan moet je dat hoge tempo blijven volhouden. Dat hebben we niet uh, gekund. In de tweede helft zijn we weer sterk begonnen, vind ik. Uh, uh, maar ook weer uh, later, ook wel door de wissels. Uh, maar goed, ik, ik wil de spelers uh, rustig gunnen voor uh, Roemenië. Omdat uh, die spelers waarschijnlijk ook weer tegen Roemenië moeten spelen. En dan had je gewoon te weinig creativiteit in het veld uh, in die laatste twintig minuten. Is het ook zo dat los van tempo, ook in fase spelers misschien wat te makkelijk kiezen voor een bal breed of een bal terug in plaats van risico durven te nemen en de diepte zoeken? Nee, die diepte lag er niet. Dus, uh, dat, dat kon echt niet. Uh, dat hebben ze allemaal geprobeerd. Uh, maar uh, je moet natuurlijk altijd eerst een mannetje uitspelen, wil je meer meerderheidssituatie situatie uh, creëren. Ja, en dat was in de tweede helft door de inbreng van de wissel... was dat ietsje minder, want Lens kwam wel uh, constant uh, zijn man voorbij. Van der Maart uh, had natuurlijk uh, uh, ook uh, in de positie waarin hij speelde... creatieve uh, momenten. Ja, en, en uh, die miste je uh, op dat moment uh, wel meer... omdat uh, Andorra steeds uh, meer ging inzakken. En dan wordt het gewoon moeilijker. Had je verwacht dat Roemenië en Turkije zou winnen? Nee, ik had het ook niet uh, gewild ook. Nee. Maar helaas uh, hebben ze dat wel gedaan. Want wat betekent dat voor dinsdag? Dat het nog lastiger wordt, want die zitten ook in een euforie. Die hebben ook hun drie wedstrijden gewonnen. Ja, uh, Van tevoren had ik hiervoor getekend natuurlijk, ik ook. En volgens mij de Roemeense coach ook. Maar uh, voor ons wordt het uh, nu een stukje lastiger, denk ik. Maar wel met een uh, fitte Van Persie, een fitte Van Rijn, een fitte Narsing. Om maar eens wat te zeggen. Ja, dat was ook de bedoeling. En uh, er waren nog wel meer spelers die uh, fit zijn gebleven uh, vandaag. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik uh, dat we een klein voordeel hebben. Zoals Maher en Klaasie? Nee, uh, Maher en Klaasie hebben volgens mij ook 90 minuten in ja, de bij. Ja, dat is waar. Hè? Maar komen Alleen die erbij? Eerder. Alleen een dag eerder. Komen die erbij? Dat is een voordeel. We gaan het morgen zien. Ik uh, moet het allemaal even overzien wie erbij komen. En tot slot, is er nog hoop op uh, dat Robben aansluit? Of is dat echt, is daar een streep door? Nou, ik denk het haast wel. Ik denk uh, dat Robben niet meer komt. Ik heb hem uh, van de week al uh, twee keer aan de lijn gehad. Dus uh, nee, daar, daar kan waarschijnlijk wel een streep door. Dankjewel. De bekende streep door de rekening, zeggen we dan. Robben, dus er niet bij. We gaan even naar het matchcenter, naar uh, collega Frank, al aangekondigd. Uh, heel veel wedstrijden. pik er eens een paar uit. Nou ja, we beginnen natuurlijk weer gewoon in de pool van België. Want dat is uh, gewoon een interessante pool om, uh, om te volgen. Niet alleen omdat België erin zit, maar ook Servië en Kroatië. Groep A, Servië-België 0-3. Is een uitstekende uitslag voor België. Benteken de Bruine. En in blessuretijd met zijn eerste balcontact nog even Mirallas voor 0-3. En daarmee komt België aan de leiding in groep A. Want Macedonië-Kroatië... 1-2. Dat is ook goed voor Kroatië. Zij zijn uh, ja, eigenlijk mede koploper met België. Allebei zeven punten uit drie wedstrijden. Servië komt er dan achteraan met vier punten. En Wales, dat wint namelijk ook uh, dankzij twee goals van Bale. Uh, van uh, Schotland met 2-1. Die hebben nu drie punten en die hangen er nog aan, zou je kunnen zeggen. Schotland en uh, Macedonië die, uh, doen in die pool eigenlijk niet meer mee. Maar ja, goed, dat hadden we wel kunnen verwachten met de deelnemers in die groep. Andere interessante wedstrijd, denk ik, die we graag uh, zouden willen weten... hoe dat is afgelopen, Ierland-Duitsland. fonds begon er al eventjes over. Die had het over een voetbalshow. Het werd een Germaanse voetbalshow, want uh, Duitsland wint nog makkelijker van Ierland... dan dat wij winnen van Andorra 6. 1 werden het uiteindelijk twee keer Kroos, twee keer Royce. Euzelen, Klozen zijn degenen die de goals maken. En in blessuretijd maakt Ierland dan nog de ere treffer. 6-1, duidelijke cijfers. Duitsland aan kop in die groep met drie gespeeld 9 punten. Zweden wint er nou een van Vareur uit. En uh, staat tweede, ook drie gespeeld negen punten. Daar gaat het uiteindelijk uh, tenslotte allemaal om. En de derde wedstrijd in die poel. Kazachstan, Oostenrijk 0-0. Is natuurlijk niet zo erg interessant. Daar gaat het vooral om Duitsland. En Zweden in uh, die groep, de pool van Denemarken. Die kan ik ook nog wel even uh, meenemen. Want uh, Bulgarije, Denemarken. Bulgarije met Manolev. En Denemarken met Eriksen. 1-1 tegen elkaar gespeeld. Italië wint in die pool van Armenië met 3-1. Dat betekent dat uh, Italië aan de leiding gaat met uh, 10 punten. Daar komt de Tsjechië dan achteraan, want dat wint met 3-1 van Malta. Dat mag je natuurlijk ook verwachten. Twee, eh, tweede staan zij in Bulgarije met Manolev. Derde in die pool met drie gespeeld en vijf punten. Tot zover. Er zijn er nog veel meer, maar we kunnen ze niet allemaal in één keren. Goed, eh, dankjewel. je jaar is die uh, Ruben Schaken. Hij staat nu in een uh, mooi rijtje van uh, internationals die hun uh, debuut maakten... en uh, vervolgens ook nog scoren. Reden om met hem te gaan praten. Bert Maldrink haalde hem bij de microfoon. Ik dacht, voor wie zou deze Interland nou interessant zijn geweest? En toen dacht ik van, ja natuurlijk, voor u beschaken. Zeker weten is mijn eerste, dus uh, een beetje spanning vooraf. Dat uh, zag je ook eerst een paar minuten. en uh, Later ging het steeds beter, alleen uh, lastige ploeg om tegen te spelen. Uh, steeds rugdekking, twee man, dus dan moet je geduldig blijven. en uh, Simpel spelen en uh, toch een goalje meegepikt. Ja, ja nou, dat is eigenlijk het belangrijkste toch voor jou? Ja, dat is een goed gevoel. Het is niet het belangrijkste. Winnen is het belangrijkste. Dan, uh, dat je dan mag scoren is natuurlijk mooi meegenomen. Vond je deze mensen eigenlijk goed of zijn ze zo slecht dat het vanzelf weer goed wordt? Ja, ze waren wel minder, moet ik eerlijk zeggen. Wat ze wel hadden, vond ik, dat ik, wat ik wel knap vond, is dat ze heel ijverig waren. Uh, ondanks achterstand blijven ze compact en uh, ja, ze lopen hun longen uit hun lijf... Uh... Dat zag je ook aan mijn kant vooral, tweede helft, uh, steeds die, uh, die nummer 17 geloof ik die erbij kwam om zijn maatje te helpen. Dus dat, uh, ja, ze moesten het echt hebben van, uh, van ijverigheid en niet van uh, vermogen. Nee, en bij jullie is dat misschien wel andersom en dan denk je van dan moet je overheen wandelen, maar dat lukt dan toch niet. Het is een kwartier lang in de eerste helft dat het vrij goed gaat, een kwartier lang in de tweede helft en dan kun je dat niet doortrekken. Helaas niet, we hadden ook graag met grote cijfers gewonnen. Alleen goed, uh, zoals ik al zei, ze spelen heel compact en dan is het moeilijk om, uh, om er doorheen te komen. Je krijgt nog wel wat mogelijkheden. Nou ja, als je die maakt, dan krijg je toch een iets grotere uitslag. Maar uh, al met al 3-0 gewonnen. Dus ja, maar uh, klagen over. Zo is het. Ruben Schaken. Er waren nog twee spelers ouder dan hij die scoorden bij het debuut. Wim Roeten in 1923. Hij was 31 en Kees van Koten deed het in 1981. Toen was hij 32. Terug naar Bas in de Kuifur, heb je bij, was? Klaas-Jan Huntelaar staat naast mij, die inmiddels tegen 23 verschillende landen heeft gescoord. En dat is een evenaring van de Nationaal Record. Dit komt van de afdeling Zinloze Feitjes. Ja, leuk. Dat is mooi, hè? Bergkamp en Kluivert hebben ook gedaan. Ja, dat is leuk. Uh, maar ik ben nog niet klaar, dus uh, we moeten even doorgaan. Maar het, je moet dus een nieuw land vinden waar je nog niet tegen gescoord hebt. Dan ben je recordhouder. Nou, we gaan... Estland? We gaan op zoek. Ik zou het dat, niet weten. Ik denk niet dat je dat tegen gespeeld hebt al. Estland, nee. Klopt, nee. Nou, dat is, uh, er wordt een feest dit Ja, Roemenië. Roemenië, Roemenië hebben wel gespeeld. Ja, op het EK 2008 met een goal. Ja, klopt, ja. Uh, is dit een leuke avond voor jou? Uh, nee, ja, die ploeg die wil natuurlijk helemaal niet voetballen aan het dus uh... Maar goed ook. Ja, ze kunnen ook uh, natuurlijk spelen een beetje op uh, wat ze kunnen. En ja... Uh, uh, yeah. Het is dus met heel veel mensen achter de bal en uh, zorgen dat er weinig ruimtes zijn. En dat was ook het geval. En wij probeerden via de zijkant uh, door te komen, zoals we hadden afgesproken. Om dan tot voorzet te komen en, uh, en uh, gevaarlijk te zijn voor de goal. En ik denk aan het begin ging dat goed. Toen hadden we een mindere fase. Uh, hadden we natuurlijk wel heel veel de bal, maar uh, ja, kwam wat uh, kwam minder uit voort. Wat minder gevaarlijk. De tweede helft beginnen we eigenlijk wel weer goed. En, uh, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als de eerste helft. Het gekke is eigenlijk dat ik na een kwartier, is het 2-0, uh, toen dacht ik, dat nou, dit wordt 7-8. Ja, nou ja, we hadden wel het gevoel uh, in het veld dat het, uh, dat het natuurlijk gelijk goed ging. Alles uh, wat we op gooiden, dat ging erin, de eerste twee, dus uh, dat was lekker. Alleen ja, het was, wel, uh, het was wel lastig. Je verwachtte dat die ploeg misschien ook iets meer uh, uh, ja, zelf gaat proberen. Of dat ze, uh, Had je dat echt verwacht, nee toch? Nou ja, kijk, ik zou niet zo willen voetballen in ieder geval. Nee, hey, dat is verschrikkelijk. Maar als je de 201 van de wereld bent, wat ja. moet je dan? Nou ja, je zou in ieder geval proberen een goal te scoren, denk ik. Uh, Volgens is al, mij... Het is uh, lang niet meer gelukt, geloof ik. Dus, uh, maar ja dat, uh, ja, dat is dat er niet. Ik denk dat ze... Uh, ik geloof dat Jack Vergelder dat op de radio tijdens ons verslag zei. Uh, Zij ze worden sportploeg van het jaar en dooraan dat ze een corner hebben mogen nemen. <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat is het toch een beetje? Ja, ja dat is het ook. Het is gewoon uh, uh, heel lastig. Je blijft het diep en uh, ja, wacht op, uh, op uh, voorzet of, uh, of iets wat er gebeurt. Want voor de rest ja, is er zo weinig ruimte daarvoor in. Dus ja, dat is lastig voor iedereen. Hey, hoe zit het nou met het relatiesysteem in Oranje? Is het nu weer Hunterlaar en dan straks weer van Persie? En blijft dat zo? Wat is daarover over gezegd? Uh, nou ja... Ik kijk het gewoon voor wedstrijd. En uh, uh, deze wedstrijd uh, hoorde ik dat ik zou spelen. En uh, de volgende wedstrijd uh, begint, begint morgen weer, de voorbereiding. Dus dan, uh, dan gaan we daar weer naartoe werken. Dank je wel. Alsjeblieft. Goed, uh, dat was uh, Klaasjan Huntelaar. We gaan uh, naar een oud-international Edgar Davids. Winnaar van uh, drie landstitels met Ajax. Champions League gewonnen. Drie keer uh, de Serie A titel met Juventus. Speelde ook nog eens voor Inter, AC Milan, Barcelona. 74, Interlands voor uh, Oranje. David is zonder twijfel een van de meest succesvolle spelers uit Nederland. Hij is 39 jaar, maar zijn carrière is nog niet voorbij. Hij wordt namelijk spelercoach voor Barnet. Barnet? Ja, Barnet. Een piepkleine club uit Noord-Londen. Die uitkomt in de vierde profdivisie van Engeland. Correspondent Anjan van der Horst vroeg hem waarom. Ja, ik wou nog eigenlijk nog voetballen. En eigenlijk, is uh, dus, uh, League Two is eigenlijk amateurs uh, wat we hebben in Nederland. Dus dan zou ik ook gewoon amateurs in Nederland zou hebben gevoetbald. En ja, ik wil nog wel even een balletje trappen. En nou, de complex is hier zo uh, goed. En perfect eigenlijk. En ze hebben ook heel veel talenten. Dus dan zie je ook dat je, dat je zeg maar, als coach zeg maar, heel veel mogelijkheden hebt. En omdat ik nog bezig ben met mijn, uh, met mijn uh, die trainersdiploma, is het gewoon ook een uh, buitengewone kans om. Uh, om die ook af te maken en ook zeg maar, een hele goede ervaring hier uh, op te doen. U noemt het op Twitter uw plaatselijke club. Kunt u dat uitleggen? Ik woon al, uh, al denk ik vier, vijf jaar nu al in, uh, in Londen. Dus, uh, en ook in, uh, in Noord-Londen. Dus, dus het is bij mij om de hoek. Dus daarom noem ik het ook plaatselijk, uh, plaatselijke club. Het komt wel op het moment dat Barnet in een moeilijke positie verkeert. Hè? Ze zitten helemaal onderaan de vierde profdivisie van, van Engeland. Wat, wat probeert u als eerste te bereiken hier? Nou, ik denk dat je eerst... Uh, euh, zoals dat ze toch wel verzorgd blijven voetballen... dat ze toch nog uh, hoop hebben... en dat je dan toch nog wel op de korte termijn ook wel een beetje resultaat zullen hebben. Het is natuurlijk heel moeilijk beginnen... als je eigenlijk al nog maar drie punten hebt uit uh, twaalf wedstrijden. Maar dat uh, maakt de uitdaging alleen nog maar groter. Okay, je Edgar Davis is niet de enige Nederlander die naar Barnet is gekomen om het tijd te keren. Paul Verklof, technisch directeur van Barnet. We brought in uh, uh, first of all Collins John, who's a Dutchman. Uh, he's now fit and ready. We done a lot of sort of work with him. Collins John werd al eerder aangetrokken. De oud-international van Oranje is volledig klaar om te spelen. Maar de echte koep was natuurlijk Edgar Davids. It was a straightforward decision. hoefde er geen seconde over na te denken toen David zich aanbood. met was was En voor Barnett voelt het dan ook alsof ze het winnende lot uit de loterij hebben getrokken. Edgar Davids is straks zowel speler als coach. Maar wat is het meest belangrijk voor Fairclough? We willen hem als je? En you know? voor mij wil ik hem als persoon. Verklav wil hem zowel hebben als speler als coach. Maar het belangrijkste in hem vindt hij de persoonlijkheid van Edgar Davids. Edgar is een van deze echte icons. En je krijgt de essentie van het woord charisma. En hij hoopt dat het charisma van Davids alleen al een impact heeft op de jongere spelers. Als je met iemand like Edgar Davids... You... Straight away there's a charisma there that that hits you and I want some of that charisma to rub off and I believe it will rub off on the younger players that we've got. En Fairclough denkt dan ook dat de uitstraling van Davids een verschil kan maken voor Barnett. En dat aspect alone will een and make some kind of a difference. Blijft de vraag is Davids wel fit genoeg om te spelen. Ik heb bijna elke dag een straatverboot, dus uh, <laughs> ik denk dat het wel voldoende is. Goed, goed zeg. Het Cardavisch was dat. Morgen is de wereld langs de lijn. Morgenmiddag het sportforum met Boots, Zwartkruis en misieren. Luisteren dus. En zometeen het oog met Thijs van der Brink. Goedenavond. En toen zei de rechter tegen mij, we halen jou twee jaar van de straat af. Want dan uh, is de buurt veilig. Veel plegers... Sinds acht jaar worden ze hard aangepakt. Je hebt het bij die veelplegers over chronische patiënten. Maar we zetten ze niet alleen vast, er wordt ook wat met ze gedaan. Kijk, wat we weten is dat als we mensen van de straat halen... plegen ze geen strafbare feiten meer. Maar wat gebeurt er in die twee jaar van die ISD-maatregel? En hoe komen die mensen na, na twee jaar terug in de maatschappij? Argos. Over moeilijke boeven en grote beloftes. Morgen, van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Die tentoonstelling van Anderleen van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Dit is Radio 1.